Het weer, wolkenvelden en zon, het blijft op de meeste plaatsen droog. Er staat een matige tot vrij krachtige westenwind. Het wordt 10 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staat viel op de A27 Breda-Gorkum tussen knooppunt Hooidpolder en Hank. De opruimwerkzaamheden 2 kilometer. De rechte rijstrook is dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 Alleen maar denk aan haar Wat zei je heel mijn wereld Zeg me wat je Stil van Stil van Zeg me wat je Sta Stil We waren pas acht Zat in de klas Naast Thomas en Willem Voor Mark en Pas. Jij zat voorin Geek achterom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 We glad